7 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Premier Rutte begrijpt de emoties van mensen die beelden van omstreden historische figuren omvertrekken. Maar volgens de premier is het niet de oplossing, want zei hij: geschiedenis is geschiedenis. Volgens de premier moeten we bespreken waar we minder trots op zijn en vooral uitleggen wat de plussen en minnen zijn van bekende figuren uit de geschiedenis. Reizigers worden verplicht om een mondkapje te dragen op de Nederlandse luchthavens bij het inchecken, bij de gate en de veiligheidschecks en ook in het vliegtuig. Verder moet iedereen een gezondheidscheck invullen. Met deze maatregelen denkt het kabinet dat het verantwoord is om te vliegen zonder dat inzittende anderhalve meter afstand houden van elkaar. Er liggen nog 73 coronapatiënten op intensive care afdelingen, vier minder dan gisteren. En sinds gisteren zijn negen nieuwe coronadoden geregistreerd. Het aantal geregistreerde coronadoden is nu 6.053. Het werkelijke aantal coronadoden ligt, afgaand op cijfers van het CBS, rond 9.000. Het kabinet denkt na over verlaging van de BTW op dagelijkse boodschappen. Staatssecretaris van Financiën Veilbrief zegt dat dat kan bijdragen aan het herstel na de coronacrisis. In Duitsland is de BTW op boodschappen al voor een half jaar verlaagd om ondernemers een steuntje in de rug te geven. De Arnhemse terreurgroep van Hardy M had meer doelen voor een aanslag op het oog... dan alleen de Gay Pride van 2018. De zes leden van de groep van M werden in 2018 opgepakt... in een vakantiehuisje in Weert. De groep wilde volgens de verklaring van een infiltrant ook een legerbasis aanvallen... en joggende militairen neerschieten. Buiten de lijnen van Frank Heijnen heeft de prijs voor het beste sportboek van 2019 gewonnen. In het boek staan portretten van vergeten voetballers. Heijnen werd eerder dit jaar ook al uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar. En het weer in het zuiden, meer kans op een regen of onweersbui, later op meer plaatsen Morgen weer boven de 25 graden, in de loop van de dag in het noordoosten de kans op een bui weer. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 Don't call me do, do, do, do, do, Ik de het Thank uh you. -huh.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 Walking down the street singing Nobody,